Uur. Dit is Caroline Barry met het NOS Journal. Het kabinet heeft voor het komende jaar 750 miljoen euro extra te besteden. Van het kabinet mogen de coalitiepartijen kiezen waar het geld naartoe gaat. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van RTL Nieuws. Volgens RTL wil de PVDA vooral geld uitgeven aan de zorg. Zo krijgen vaders langer ouderschapsverlof. Nu krijgen nieuwe vaders twee dagen vrij. Dat wordt vanaf 2017 vijf dagen.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 De politie voert al maanden acties voor een betere CAO. De Grieken gaan op 20 september naar de stembus. Premier Tsipras zal aftreden om de weg vrij te maken voor vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft hij op een persconferentie gezegd die rechtstreeks werd uitgezonden op televisie. Tsipras zou willen afrekenen met de linkervleugel is een partij die hem niet meer steunt... en een nieuw mandaat willen krijgen om de hervormingen door te voeren. De twee mannen die zich hadden gemeld bij de politie in Bangkok... hebben niets te maken met de bomaanslag begin deze week. Ze werden gezien als mogelijke verdachten. Een van hen blijkt een gids te zijn en een ander een toerist. De twee staan op beeld samen met de man in het gele t-shirt... die een rugzak achterliet waarin de bom zat. Bij de aanslag in Bangkok kwamen 22 mensen om het leven. Het weer, vanavond en vannacht licht bewolkt in het binnenland... in het westen wat meer wolken... Morgen in het westen kans op een buitje. In de rest van het land droog en behoorlijk zonnig. Het wordt maximaal 26 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Alternative FM.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 Our father sang, "Fall and see." Picked us up, he asked us if we please. De eerste van vanavond is uh, donderdag 20 augustus. Het is uh, de week voordat uh, Marcus van Dam gaat vertrekken, maar hij is er nog niet. Ik denk dat hij nog wel gaat komen vanavond. En dan zal deze jongen het even een weekje zonder onze vriend uh, moeten doen. Maar goed, uh, hij is uh, in ieder geval uh, de week erop dan wel terug. En dan hebben we ook weer live muziek. Dus over twee weken dan, uh, gaan we weer een beetje proberen wat live muziek in deze uitzending uh, te brengen kom ik zo op, want ze staan op de lijst. Dus, uh, dus blijf gewoon in ieder geval uh, luisteren voor uh, diegene die willen weten wat wij dan donderdag 3 september hier in de uitzending hebben. Dus uh, Den Line, daar hebben we begonnen mee. Met uh, Fall and Seas. Dat is een, uh, een nummer wat ze het uh, afgelopen jaar al hebben uitgebracht. Eerder dit jaar hebben ze dat uh, gedaan. Het is een uh, live versie. En als ik uh, Paul Bond, de broer van, ja inderdaad, Frank Bond van Alaska mag geloven, dan zouden ze dus binnenkort met uh, nieuw materiaal moeten gaan komen. Binnenkort. Uh, ze zijn ermee bezig. Laat ik het dan uh, gewoon eventjes uh, netjes zeggen. Uh, het is uh, een, beetje, uh, een beetje spitsuur uh, met uh, de muziek. Dus we gaan uh, gewoon vr uh, vrolijk en gauw verder. Deze dame die komt daar uh, uit diezelfde buurt... waar uh, Paul Bond en Joey Karregat en Wouter Tol en Koen Klusien vandaan komen. Dat zijn de mensen van Dandelion, de, de, de, de bandleden. Uh, deze dame die komt uit Monnikerdam, gemeente Waterland. Ik denk daarover, ga ik liever. En dat nummer dat heet Hide and Seek.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 The drummer boy goes, ba, ba, bum, yeah, yeah. And as the sun comes down, we raise our glass up high. Go ahead and give me some of the drummer boy goes En als de zomer voorbij is en de nazomer begint... dan zullen zij ook hier uh, de studio gaan betreden. Ramon en lieve Wolfie en Nomar met Everybody. Ik geloof dat hij ook uh, in uh, de non-stop uh, systeem van CFM Zandvoort uh, staat. Dus wat dat gaat, uh, helemaal goed. Want het is ook een klein beetje een zomers plaatje... en dat hebben we wel kunnen horen. Daarvoor trouwens, Hide and Seek... Van de Gabby Lieve, uh, dat doet ze met Jay Grease. En wie is die Jay Grease? Dat is Jaap Reesma. Ja, ik uh, geloof dat hij iets uh, doet in uh, de televisiewereld. Ik geloof bij RTL, als ik het wel heb. Of SBS. Daar ben ik nog niet helemaal uh, zeker van. Eén van de twee. Maar goed, hij heeft uh, meegedaan aan dat uh, nummer. En dat nummer dat is best wel veel gedraaid. Niet uh, alleen door ons. Ik geloof ook dat hij uh, op uh, wat lokale radiostations uh, te horen is geweest. Uh, en met dan met name in de omgeving van Waterland. En ik heb me laten vertellen zelfs bij Permanent. Dus, en Gabby lieve is de dochter van Martijn van Waveren. Die, uh, die kennen wij van, uh, van One Clueless Friends En ja, het mag dan ook geen verbazing heten dat uh, Gabby gewoon ook gebruik maakt... Uh, of heeft gebruik gemaakt van de faciliteiten van de vader. Dus dat, uh, dat verklaart toch ook wel waarom de... EP ook heel netjes is, is afgewerkt. En bovendien, ik uh, ga toch uh, ervan uit dat er uh, wel wat, uh, wat meer gaat komen. Uh, dat doet wel geleidelijk aan, want uh, Gabby is nog uh, vrij uh, jong. En ze is wel talentvol. En voor de mensen die het heel goed uh, hebben bekeken op uh, YouTube... Uh, circuleert een, uh, een clip waarbij zij samenspeelt met... Tim Knol. Ja, inderdaad, die. Dus, uh, het, uh, en dat is tijdens uh, een van de festivalen op uh, Vlieland uh, geweest. Ik geloof uh, Into the White Oven. Uh, daar uh, hebben ze samengespeeld. Dus dat uh, zegt al genoeg over de kwaliteiten uh, van uh, deze dame. Weer uh, terug naar een bekker dat rauwe werk. Zij heeft uh, toch wel een uh, stem die lijkt op iemand uit de jaren zestig. En daar heeft ze ook uh, wat mee. Want ze heeft ook in het voorprogramma gestaan van deze Melanie... Dan heb ik het over de Rotterdamse Linda Kreuzen. En dit is ook al een nummer wat helemaal aan het begin van het jaar is... eigenlijk aan het eind van vorig vorige jaar is uitgebracht. Het nummer dat heet Lonely Blues. Oké, okay, let's have a drink.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 we still wander In a lonely, lonely blue van de bandleden was afgelopen week uh, jarig. Dat was uh, Jimmy Vetter van Dirty Colors. Die uh, mocht uh, zijn verjaardag uh, vieren. De band is ook trouwens hier geweest. Ik weet dat een van uh, de, de mannen er toen niet bij was. Hè. Dat was uh, John, die was de dunie, of John van, uh, van de kamp. Die was er toen niet bij. Dat was de allereerste keer dat we met de Dirty Colors uh, te maken kregen. En uh, toen uh, keerde op Schansstraat nog hier een... Uh, ja, min of meer een, een stoel om... om in ieder geval een beetje erop te tikken... en om te drummen uh, voor wat het waard was. Maar de tweede keer, toen uh, was het uh, bijna... Uh, nou ja, semi-akoestisch... maar wel met een uh, vet randje... in die rock uit uh, de Petu... moet ik er eigenlijk bij zeggen... met Martin, Jimmy, John en Rob. Toen waren ze compleet met z'n vieren... en uh, toen hebben ze hier best een hele leuke set uh, weggespeeld. Helemaal uh, aan het uh, begin van, uh, van het afgelopen jaar geweest, uh, zijn ze geweest... Deze heren van uh, Dirty Colors. En ze hebben in ieder geval op een van de, ja, op een van de festivals in de BTW gespeeld. Ze hebben ook een soort popprijs wat te vergelijken is met de uh, Drop wordt uh, gewonnen. En dat, uh, dat zegt al genoeg. Uh, daarvoor hoorde je trouwens uh, ook een hele leuke. Dat was uh, Linda Kreuzen met uh, Lonely Blues... Ik heb me laten vertellen dat zij in ieder geval druk bezig is... met het schrijven van nieuw materiaal. En uh, dat, uh, dat stemt uh, mij wel in ieder geval tevreden. Ik ben ook zeer nieuwsgierig hoe dat eruit uh, gaat komen, komen te zien. Uh, over weer Amsterdamse singer-songwriters uh, gesproken. Het is wat dat betreft best wel een beetje een klik. Oh. Dat is uh, een beetje een negatieve uh, woord, klik. Maar ze kennen elkaar wel. Uh, hij is ook geweest, uh, Luc Nemon. En het nummer wat je gaat horen, dat is het laatste wat hij gemaakt heeft: Love in Blues en Let op zijn stem. Die lijkt erg op David Sylvian. This love is nothing like the sun. This love is nothing like the moon This love is nothing like the universe I give you love in blue Love has no shadow on the moon shadow on the poor Love has no shadow on the wealthy Love has no shadow behind So...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 Denk eerst na en ook om anderen. Dat is goed voor jou, mevrouw. Want je kunt niet blazen, je kunt niet blazen. En laat me in de mond niet laten. Je kunt niet blazen, je kunt niet blazen. En laat me in de mond blazen. Er staat geen nee, nee, nee in mijn woordenboek. Of wachten en geduld.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 Ik wil niet veel Ik wil meer en meer en meer Maar als ik het niet weet Dan zoemt die brandvlieg in mijn hoofd Je kunt niet blazen Je kunt niet blazen Helemaal. Inderdaad, helemaal. Dus. Uh, dat was uh, niemand minder dan... Uh, Edith Leerkus. Zij is uh, de moeder van uh, Marnix Dordestein. Liedjes heet het album. En die liedjes... die waren ook een uh, beetje blijven liggen op de plank. En toen was het uh, de vraag van... Uh, mam, wat gaan we ermee doen? zei Marnix. En toen zei moeders ja, ik weet het eigenlijk niet. En toen zei... Marnix, laten we het toch maar gaan uitbrengen. Dat was wel heel duidelijk, want je hoort uh, heel duidelijk... de keyboard en uh, toch ook het werk... Uh, en het hand, de hand van Marnix Doornstein... erin terug. Dus uh, het is maar goed dat, dat ze het ook uh, gedaan hebben. En buiten dat... Edith Lierkes uh, zit in de begeleidingsband... van Herman van Veen. Dus het uh, wordt ook... gewoon warm aanbevolen. En uh, nu pas uh, ben ik bezig... om uh, het uh, album... wat meer uh, aandacht te, te besteden. En dat... Uh, hier bij Alternative FM. Daarvoor trouwens Luc Nijman. En hij uh, was hier toen. En dat is toch ook wel uh, heel. Uh, frappant. Nou, uh, frappant niet. Maar in ieder geval was het uh, wel zo. Uh, had hij een uh, Japanse uh, dame bij zich. Rai Saitoshi. En dat uh, schijnt toch wel een uh, klein fenomeentje te zijn in Japan. Uh, goede muzikale achtergrond. En uh, toch ook wel een behoorlijke indruk achtergelaten bij sommige mensen hier in Zandvoort. Niet alleen ik. Er schijnen ook mensen die boeken schrijven hier in Zandvoort. Die schijnen er ook nog wel... Uh, ja, die schijnt er toch ook wel uh, wat, uh, wat vanaf uh, te weten. Dus, en ik noem verder geen namen. Maar de mensen die een uh, beetje ingevoerd in Zandvoort zijn... die weten wel wie ik bedoel. Um, we gaan weer verder met uh, muziek. En uh, deze man is ooit uh, over de rivieren gekomen. Helemaal van de Waal over de Rijn. En uiteindelijk is hij dan hier uh, terechtgekomen... om uh, zijn uh, muziek uh, te spelen... En we hadden toen een beetje het idee van... zouden we ook niet iets wat, wat huiskamerconcert of zo kunnen doen? Ja, dat moeten we dan nog even helaas uh, in de ijskast uh, stoppen. Maar goed, uh, hij is er wel geweest. En het gaat leuk met hem, Colin Hoeven met Walk on Water. Standing by this concrete lake. Watch the water lines Reflections of my memories Most of which were lies I'm scared that when the tidings change My mask is swept away And When my truth comes pouring out You wouldn't I would walk on water I would walk on De band heet Nausicaa en uh, zij zijn hier ook uh, geweest vorig jaar geloof ik zelfs nog. Uh, toen met uh, Edith en Tim, Edith Karkoska zoals ze uh, voluit heet en Tim Koelhoorn, zo, uh, zo, uh, zo zijn ze. Uh, het is een deels Nederlands band, een deels Duitse band en uh, ze, ja, ze, ze, ze hoppen af en toe de grens over. En dit was Soldiers van uh, een van de, het uh, werk wat ze hebben achtergelaten. Dat was een, volgens mij een album uit... Nee, niet een, een mini-album zelfs. Uit 2013, als het goed is. En dat is The Molecules Fall Closer. Dus dat was de titel uh, van de EP. En het uh, nummer wat je net hebt uh, kunnen beluisteren was Soldiers. Daarvoor Walk on Water van Colin Hoeven. Dus uh, ook hij um, uh, schijnt ook met materiaal bezig te zijn. En heeft zich lens geschreven tijdens de series request dagen. Want toen uh, moest hij op een gegeven moment... binnen no time een, een uh, liedje maken. En dat uh, werd dan ook geloof ik uitgezonden. Uh, hoe dat uh, precies zit, uh, weet ik niet precies. Maar dan moet je nog eventjes uh, teruggaan in die periode. Zal zeker nog op uh, de pagina's, de muzikantenpagina nog uh, staan. Maar dan is het wel december 2014... En toen had ik ook uh, gezegd... het idee uh, huiskamerconcerten... die we dan misschien uh, zouden kunnen geven... en dat uh, Colin daar een draai aan zou geven. Nou, een van de, uh, de mensen die zeker... iets met huiskamerconcerten te maken heeft is deze dame. En uh, we kennen haar uh, onderhand wel, maar... ze heeft ook uh, hele mooie... Uh, liedjes uh, gemaakt. En één ervan was in het album... wat ze vorig jaar heeft uitgebracht. Uh, Sandy Dane met Burning Bridges. Oh. En dat is het dus niet. Het is uh, Rogier Pelgrim die we eerst gaan worden met uh, Won't Go Back. Zeer actueel, want dat gaat over de vluchtelingen. We are tired but we're motivated Still we crawl on the floor We survive but it's complicated We want more You can feel but you can't explain it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 necessary walls of stone It hurts you as much as it hurts me. Why the It'll win. <laughs> wel bijzeggen. Sandy Dane en Rogier Pelgrim hebben wel degelijk wat met elkaar te maken. In 2012 uh, was ik uh, bij uh, HK concerten maar dan in Hommeles. Een uh, regionaal opleidingscentrum in uh, Almere. En uh, daar deden ze dan de opleiding voor horeca. En daar uh, nodigde Sandy Dane regelmatig dan uh, singer-songwriters uit. En een ervan was Rogier Pelgrim. Dus zo zijn ze ook met elkaar verbonden. En we gaan uh, vrolijk verder nog uh, muziek uh, nou, vlak voor negenen. Dit is er eentje die ook geweest is bij ons. Hartog. En een van zijn nummers die hij het afgelopen jaar heeft uh, gemaakt is dit nummer. Word Wordcloud. Get Right Dat was hem helemaal. We hebben er nog eentje. Tot aan het nieuws van uh, 9 uur. No, Ninja MI. En zo gaat de molen.